Die Thomasen met het NOS-journaal. Provincies gaan vanaf vrijdag weer vergunningen uitgeven voor bouwprojecten in de buurt van beschermde natuur. Alleen als duidelijk is dat de stikstofuitstoot niet toeneemt, krijgt een project een vergunning. Zo kan er stikstofruimte worden gekocht bij andere bedrijven die bijvoorbeeld willen stoppen. Ook bij groot maatschappelijk belang kan een vergunning worden verleend. De Raad van State zei in mei dat de Nederlandse stikstofaanpak niet deugt... waarna veel bouwprojecten kwamen stil te liggen. In de Tweede Kamer is begrip voor het naderende uitstel... van de ingrijpende renovatie van het Binnenhof met tenminste één jaar. Ook die vertraging komt vooral door de stikstofcrisis. Regeringspartijen VVD en v CDA snappen dat verantwoordelijk staatssecretaris Knops daar niets aan kan doen... VVD wil wel zekerheid dat het project niet nog duurder wordt... en dat er niet opnieuw discussie komt over de renovatie. Het aantal gameverslaafde jongeren is in drie jaar tijd bijna verdubbeld tot bijna 500... melden Nieuwsuur en het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico. Verslavingsdeskundigen pleiten voor een verbod op games met verslavende elementen voor minderjarigen... Kansspelen zijn verboden voor jongeren, maar bij steeds meer games betaalt de speler voor de kans op een prijs. Volgens de kansspelautoriteit is soms onduidelijk waar het spelen van een spel stopt en het gokken begint. De autoriteit onderzoekt of sommige spellen de wet op de kansspelen overtreden. Het weer, er trekken buien over met onweer en zware windstoten. Vannacht koelt het af naar 9 graden, morgen wat zon, ook buien...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 Dit is uh, ZFM Zandvoort en uh, we gaan nu over naar de uh, raadscommissie in het de gemeenteraadhuis. En dan kunt u meeluisteren, momenteel is Joop Berensen aan het woord. ontwikkelingen van de afvalcentrale Amsterdam, eh, waar eh, zeg maar, eh, zoals eh, u waarschijnlijk ook uit de pers heeft vernomen nogal wat problemen zijn, eh, financieel gezien. Het is zo dat de AEB heeft getracht om samen met de HVC, de afvalcentrale in Alkmaar, om daar tot een samenwerking, dan wel tot een fusie te komen. En um, daar is, uh, van de week is daar uh, een bericht binnengekomen van de AEB dat die fusie in ieder geval uh, niet plaats gaat vinden. Um, uh, men geeft aan van, uh, dat men uh, zeg maar, uh, niet tot een overeenstemming is kunnen komen, wat op zichzelf denk ik niet zo heel vreemd is gezien de schuldenpositie van de AEB. Uh, men is nu aan het onderzoeken van hoe men uh, verder wil. Uh, dat zal waarschijnlijk toch wel weer een samenwerking. Of liever zeggen, men zoekt, men zoekt een partner, dan wel privaat, dan wel publiek-rechtelijk. Uh, om te kijken van of men tot overeenstemming kan komen. Maar ook de optie om zelfstandig als Amsterdam uh, door te gaan met de AEB, die uh, wordt ook nog opengehouden. Uh, de AEB eh, heeft nog een aanvullend krediet gevraagd van, ik geloof, iets van 80 miljoen, waarvan al 35 miljoen verstrekt is. Dat is de, Amsterdam, de gemeente Amsterdam die staat daar, daar, daarvoor in. En ik vermoed eh, eer dat alles rond is en we dat daar de volgende fase zijn, dat er nog wel meer geld bij moet. Maar dat is gelukkig allemaal de zorg van de gemeente Amsterdam. De twee verbrandingsovens zoals ze nu draaien, die draaien gewoon. Men verwacht op korte termijn twee aanvullende verbrandingsovens in werking te hebben. En voor het eind van het jaar zouden ook nummer 5 en nummer 6. Dus op dit moment is er geen zorg voor ons. Maar wij houden uiteraard de vinger aan de pols ten aanzien van de verdere ontwikkeling. Dit was niet. Nog een mededeling? Ja, ik heb er nog twee zelfs. De tweede mededeling is het Friespad voor Nieuw Unicum. Daarin heb ik al aangekondigd dat wij gaan kijken van wat we daar kunnen doen ten aanzien van de asfaltering. En Het is inmiddels duidelijk geworden dat er leidingen, waaronder gasleidingen, onder het gedeelte zitten wat nu betegend is. En dat houdt in dat wij geen toestemming krijgen op dit moment om dat stuk te asfalteren. We zijn op het moment nog aan het kijken om, om te zien of er een andere oplossing is. En dat zou zitten in een soort tegel die mis in voeg gaat. Dus daar waar je dan zeg maar een tegel hebt die, waar geen overgangen tussen zitten om te kijken van of dat een oplossing is. Daar weet ik de status nog niet verder van, maar daar zal ik u binnenkort, zodra ik dat weer meer weet, zal ik u daarover informeren. Mijn derde opmerking dat betreft de kort... Uh, we hebben uh, gesprekken gevoerd met de Prochi, uh, Sint Agatha uh, hier in Zandvoort om te kijken van of wij uh, de ruimte krijgen om een stuk aanbouw daarachter, wat op dit moment eigendom is van de Prochi, om dat te kopen zodanig dat we de krocht daarmee uit konden breiden, of liever zeggen het bijgebouw van de krocht. Uh, wij zijn uh, met de prochie samen tot de conclusie gekomen dat op dit moment de prochie nog niet zo ver is dat men daar verder over na wil denken. Dus die optie die gaat over. Dan kunnen we twee dingen doen. Uh, uh, dat is zeg maar, we kunnen een licht geven aan de krocht en dat lost op zichzelf, lost dat niks op. Maar dan, uh, dan is er op dit moment, uh, dan, dan is het enigszins toonbaar, maar het lost in principe niks uit. Of we, zijn, uh, of we gaan toch nog even kijken of wij los even van de ontwikkelingen met de, met de Prochie, of wij het bijgebouw wat kunnen verbouwen, aanbouwen, uh, om te kijken van of daar toch een betere oplossing komt, zodanig dat die uh, wat beter gebruikt kan worden voor, uh, voor de bestemmingen. Um ik stel me voor dat wij, denk ik, in een van de volgende commissievergaderingen daar toch nog even wat dieper met elkaar over gaan discussiëren. Want het is uiteraard, er ligt heel duidelijk een wens van u om daar snel mee aan de gang te gaan met de krocht. Alleen de mogelijkheden daartoe zijn op dit moment gewoon wat dat betreft uiterst beperkt. Dat waren mijn mededelingen. Ja, vrienden, dank u wel. Blijf u nog even zitten, want we gaan het nu hebben over de spoorbereikbaarheid. En dat is dan verdeeld over twee wethouders. En u gaat behandelen... U zijn allebei van mij. Nou, zeg, fantastisch. Ja. Nou, begint u maar met het Mobiliteitsfonds Spoorverbetering. Eh, gevraagd wordt om een instemming van een financiële bijdrage vanuit het Mobiliteitsfonds van 1,4 miljoen aan een structurele maatregelenpakket Spoor. Waarmee de frequentieverhoging op Spoor, terzee Amsterdam, Haarlem, Zandvoort gerealiseerd kan worden. Ik kijk even naar de tribune, tribune en ik kijk of iemand daarover wil inspreken. Ik zie geen. Inspreken. Dus we gaan daarmee door en ik kijk de leden rond of iemand daar iets over wil zeggen. Infrentariseer geven. Ik, ik zie meneer Bouwberg Wilson. Meneer Mettes Mevrouw Keurenson. Als ik het zo zie gaan, dan kan ik beter denk ik het rijtje afgaan. Meneer Bouwberg Wilson. Ja, voorzitter. Dank u wel. We proberen het er één te bij te doen. Gaat u gaan. Dat klopt, dat ga ik ook goed proberen. Um, voorzitter, wij willen in ieder geval een opmerking maken... over het standpunt van het circuit in zaken de spoorbereikbaarheid. Want het circuit uh, ziet dat niet als een zaak waaraan, waaraan zijn gehouden zijn. En uh, ik vind dat niet helemaal te rijmen met de feitelijke situatie over hun verkeer. Want op het moment dat we die verbetering aan de spoorbereikbaarheid niet doen... dan heeft, de, dan heeft de, in ieder geval, uh, is ons te verstaan gegeven... ...dat dan uh, het zeer wel mogelijk is dat uh, er om chaos te, en ongelukken te voorkomen... ...op het moment dat er te weinig treinen kunnen rijden, omdat je die uitbreiding dan aan het spoor niet doet... Uh, ...dat dan gewoon de, de dienstregeling wordt gestaakt. Ik denk dat daar een, een heel helder belang voor, het, uh, uh, uh, voor de Dutch Grand Prix ligt. Um, ook uh, geldt dat voor de benodigde tien treinen per uur op het moment dat we de nv zouden houden... Uh, ...die kunnen niet rijden op het moment dat de uh, spoorbereikbaarheid niet zou worden verbeterd. Dus dat betekent opnieuw een belang voor de Dutch Grand Prix om daar anders over te denken. En dan nog een laatste argument in dit verband is dat eerder hebben we in dit jaar gesproken over 80.000 bezoekers. Intussen zijn dat er 100.000, hetgeen de druk op de maatregelen te nemen... ...maar ook het belang van die maatregelen voor uh, de Dutch Grand Prix evident zijn. Dan hebben we ook nog een paar opmerkingen uh, die de andere zaken uh, betreffen. Wij beteden, besteden als Zandvoort aanzienlijke publieke middelen aan het faciliteren van de F1. Dat is verdedigbaar, gezien ook de zeer substantiële baten die naar verwachting niet alleen in Zandvoort zelf, maar ook in de hele regio zullen neerslaan. Waar het onziens aan ontbreekt, is de inzet op een sluitende bis, business case voor de gemeente Zandvoort zelf. Dit Inclusief het extra buffer omdat de praktijk te vaak heeft uitgewezen en ook de laatste informatie die ons vandaag heeft bereikt dat doet. Dat bij het organiseren van grote evenementen betrokken overheden vaak met een verlies blijven zitten. Um, we zijn ook geïnteresseerd in welk idee de wethouder heeft om extra inkomsten te genereren en waarom uh, deze niet zijn of worden ingezet. Meneer bouwberg Hilson, het gaat over de spoorverbetering. Um, dat, dat klopt, ja. En over de 1,2 miljoen. Mijn, mijn vraag is, wilt u zich daartoe beperken? Wat zegt u? Wilt u zich daartoe richten vooral? Dan, hou ik even, dan val ik stil, voorzitter. Ik kijk verder rond. Mevrouw Curzon. Dank u, voorzitter. Uh, u geeft aan... Uh, oh, sorry. Het gaat net, het gaat net goed. Ja, het gaat goed. Ja, Dat was even een. Zo, een watje van de koffie. Oké. Okay. Nee, ja. Het gaat allemaal goed. <laughs> We gaan gewoon door, sorry. Um, <laughs> ja, dit is afgesproken werk. Uh, voorzitter, uh, het gaat natuurlijk om twee voorstellen. Uh, uh, in het kader van 1,2 miljoen verzand wordt, maar ook de bijdrage aan het uh, mobiliteitsfonds. Om het in één keer uh, even door te, uh, bij elkaar te pakken. Het gaat natuurlijk om structurele verbeteringen. Het gaat om een structurele verbetering aan het spoor. Waarbij het uitgangspunt altijd is geweest dat de F1 als een vliegveld zou kunnen fungeren. Voor verbeteringen op het spoor die al jaren uh, gewend zijn voor Zandvoort. Ook om de verbetering van Zandvoort en de bereikbaarheid daarvan zijn we toch ook afhankelijk van de overige gemeenten. Het mobiliteitsfonds is daartoe in de tijd ook opgezet. Juist om als regio gezamenlijk ook die inspanningen te kunnen verrichten. Uh, waarbij Zandvoort toch eigenlijk altijd wel het sluitstok is van alle, elke toegangsweg hieromtrent. Maar het gaat hier dan even om het spoor. Um, Daartoe wordt ook een beroep gedaan op de overige gemeenten... ook hun bijdrage te leveren... om het kader van de bereikbaarheid van heel Zuid-Kennemerland. Um, en daar is één kanttekening niet gemaakt. Wat als één van de gemeenten niet instemt? Wat is dan het fallbackscenario? Uh, dat mis ik als punt wel van als ze niet voldoende geld krijgen... of als er juist veel geld overblijft. Maar wat is een fallback scenario als één van de gemeenten een veto uitspreekt? Uh, en dan, voorzitter, wordt er op een gegeven ogenblik uh, aangegeven uh, door NS ProRail... dat indien er geen verbetering komt op het spoor, er tijdens evenementen... en dat wordt breder getrokken dan een Formule 1... maar ook tijdens uh, gevestigde evenementen als de Jumbo Race dragen, geen treinen zullen rijden. Dus niet een beperking naar vier treinen per uur, maar gewoon in het totaal geen treinen meer... En het argument wat men daarbij hanteert is de veiligheid. Um, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe de wethouder hierop heeft gereageerd op het moment dat hij tijdens de bespreking aan de orde is geweest. Want zoals het hier wordt gebracht is eigenlijk, geeft uh, Eners Prorel een brevet van onvermogen over zichzelf af... Dat zij de afgelopen jaren gewoon voor onveilig vervoer hebben gezorgd richting Zandvoort. En dat kan je doortrekken ook richting Zomerse dagen. Waarbij er ook heel veel mensen met de trein naar Zandvoort komen. Dus graag een reactie hoe de wethouder hier tijdens dit gesprek op heeft gereageerd. En in hoeverre um, de NS en ProRail hier ook op zijn aangesproken. Want zij hebben ook dan een verantwoordelijkheid om te zorgen dat de spoor namelijk wel veilig is. Dus wat gaan zij hier verder aan doen? Dank u wel. Dank u wel. Dank ik kijk naar meneer Metters. Dank u wel, voorzitter. Uh, CDA zegt met alle handen die er zijn, dit aangrijpen. Er is heel lang en heel veel gesproken over het verbeteren van de vervoer naar Zandvoort. En hier ligt dus uh, een mogelijkheid om dat te realiseren. Daar is geld voor nodig. En dat geld dat komt dan uit het, mobiliteitsfonds, het regionale mobiliteitsfonds. Daar hoort het ook vandaan te komen. En uh, ik hoop, omdat het niet alleen het belang van Zandvoort is, maar ook het belang van de omliggende gemeente, Ik doe er ook een beroep op aan de andere gemeenten om uh, daar ook uh, het belang van in te zien en ook in te kunnen stemmen uh, met het uh, beschikbaar stellen van dit bedrag. Dat kan ook, dit bedrag, want er is voldoende geld in het fonds. Dus dat is op zichzelf geen probleem en ook geen risico voor de gemeente Zandvoort. Uh, wij steunen dit uh, van harte en zeggen vol ervoor gaan. Dank u wel. Dank u wel, meneer Mertens. Mevrouw Kahn. Ja, dank u wel. Wij kunnen ons uh, volledig aansluiten bij de woorden van de vorige spreker. Dus wij zeggen ook doen. Efficiënt en snel, dank u vriendelijk. Ik kijk naar... Deze kant, mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. Um, ja, ik zou me er natuurlijk van af kunnen maken met uh, me zeer voor, uh, vanwege de vorige spreken. En dat is ook zo. Maar daarnaast wil ik toch ondersteunen dat de belangen daarvan ook zijn dat we nu eindelijk met elkaar een permanente uitbreiding uh, uh, Vanuit een duurzaamheidsoogpunt, uh, ook met elkaar kunnen realiseren. En daar is de Partij van de Arbeid ook bijzonder voorstander van. De omgeving in het MRA-gebied gaat alleen maar groeien. We zien alles, alles groeien wat dat betreft, en dat komt op ons af. En we zijn heel erg blij met deze kans. Zeker als het gaat om het mobiliteitsfonds, want dat is natuurlijk ook waar we voor met elkaar in de regio dat fonds hebben opgericht. Betere bereikbaarheid en duurzaam. Dank u vriendelijk, mevrouw Koper. Ik kijk naar u, GroenLinks, meneer Keuning. Dank voor het woord, voorzitter. Wij van GroenLinks zijn onwijs blij dat er geïnvesteerd wordt... in een betere treinverbinding naar Zandvoort. Dit is een ambitie die we al een langere tijd hebben gehad. Het staat ook in het raadsprogramma. En dit is wat we graag willen zien. Een duurzaam alternatief en een stimulans voor mensen... om niet met de auto naar Zandvoort te komen. We willen dan ook graag zien dat dit gebeurt. De manier hoe we dit gaan betalen is voor ons alleen nog niet duidelijk... En ik heb ook een paar vragen um, om dit eventueel uh, of, uh, duidelijker te maken voor de pers uh, en ook voor ons in de zaal. Wat is nu de context van dit alles? Uh, waar zit de koppeling precies met de Formule 1? Uh, in het document staat de zin, volgens, in, uh, oh, sorry, volgens informatie kan de vervoerscapaciteit per trein alleen stijgen indien aan het treinstation en sportrace plaatsvinden. Het college is van mening dat dergelijke kosten, indien van toepassing, niet voor rekening van de gemeente Zandvoort mogen komen. En waarom gaan we dat dan nu wel betalen? Uh, dus kort gezegd, wethouders, zou voor mij nog een beetje duidelijk kunnen schetsen, uh, want ik vind het nog een klein beetje onduidelijk. Dank u wel. Dank u wel, Ik kijk naar D66. Meneer. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, Allereerst, uh, nou, de mevrouw Kurnsen, die haalde de woorden uit mijn mond. Um, ja, ook ik de, uh, vind het... Uh, op het lijn van D66, laten we het dan zo zeggen. Uh, uh, maken we ons enigszins zorgen over het mobiliteitsfonds. In de zin dat drie van de vier gemeenten eigenlijk hun akkoord moeten geven. Um, dat gezien ook uh, hoe gemeente Bloemendaal in het algemeen erin zit. Ook al wordt een motie, zeg maar, naar na de regel gevolgd. Al dus uh, de wethouder gisteravond vond ik het wel... Uh, vind ik het nog discutabel, zeg maar. Ik, ik, ik vind het lastig om... Uit de vogelen, zeg maar, wat de toekomst aan ons gaat brengen. Maar dit is inderdaad waar het Mobiliteitsfonds voor bedoeld is. Sterker nog, we hebben daar echt jaren, denk ik, al voor, vanuit Zandvoort voor gelobbyd. En het is jammer, enigszins, dat de Formule 1 daar als vliegveld voor gebruikt moet worden. Want dit had eigenlijk al veel eerder gebruikt kunnen worden. Sterker nog, ik vind eigenlijk de bijdrage van 1,4 miljoen daarom ook nog iets aan de lage kant. Daarnaast heb een klein detail. Uh, die vraag heb ik gisteravond ook al gesteld, maar ik hoor het graag nog even van het college, want ik dacht dat ik een toezegging had gehad. Maar het is was mij nog niet helemaal duidelijk. Er staat op bladzijde 5 uh, van het raadstuk 4a over de raadstukken uh, financiële bijdrage vanuit het mobiliteitsfond dat Zandvoort een voorbereidingskrediet van 125.000 euro ter beschikking had gesteld. Uh, maar ik kon me niet uh, vinden zeg maar, uit welk fonds dat herleid is. Uh, maar u had ook aangegeven dat het niet uitgegeven was. Dus ik vroeg mij af of dat niet gewoon onder het budgetrecht van de raad viel. Dus ik hoor graag van u of het dan wel of niet uitgegeven is. Daarnaast moet ik ook nog even bij zeggen dat de motie van Martels, von Martels moet ik eigenlijk zeggen, ook getekend is door D66 in de Tweede Kamer. Dat is niet heel onlogisch, omdat we daar ook voor gelobbyd hadden. Dus daar zijn we ontzettend blij mee. Voorzitter, ik ga er vanuit dat ik ook 4B gewoon mag behandelen in het betoog. Dat is misschien wel net zo efficiënt. Uh, dat is zo, maar alleen mevrouw Curesan heeft het gedaan. Dus ik denk dat ik straks toch nog een klein rondje doe, maar u mag het even goed zeggen hoor. Dan, dan zeg ik dat alsnog. Um, wij vinden 17% van die 7 miljoen die gevraagd wordt, gewoon ontzettend veel. Dat we het moeten doen, omdat we ook een structurele bijdrage moeten doen, um, daar kunnen we ons vinden. 17% is echt heel veel en het fallback scenario... Dat we dan evenredig of we misschien wel een bepaald percentage meer zouden moeten betalen... op het moment dat we een bepaalde onderdelen niet door zouden gaan... Ja, daar hoor ik, hoor ik hier inderdaad niet uh, over. Mevrouw Geurense heeft er ook al het een en ander over verteld. Maar dat we zouden graag toch wel eens nou willen nadenken over een plan B. Dat is even voor de lange termijn belangrijk. Dat het nodig is uh, dat we Zandvoort uh, bereikbaar moeten houden... zonder dat het überhaupt de Formule 1 is, dat lijkt me meer dan evident. Dus van ons zult u daarin uh, weinig tegenstand... Vinden. Het vriend. Dank u vriendelijk. Ik kijk verder naar de PVV, meneer Deen. Met de kleine opmerking nog richting de heer bouwberg Wilson van de oude partij. Ik zou u straks verzoeken nog een kleine aanvulling te geven, want ik heb u wel afgebroken. Maar wellicht wil het ook wel over spoorverbetering nog wat zeggen. Dank u, ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dat wilde ik eigenlijk net zeggen, want ik, het ging mij een beetje duizelen, via a 4b. Volgens mij werd het door elkaar behandeld en ik vond, heer Bouwberg-Wilsen was begon net lekker op dreef te raken. Ja, dus, maar die werd afgekapt. Maar ik neem aan dat hij het zo afmaakt. Want ik was al aardig op weg om het eens met hem te zijn... vanwege een aantal opmerkingen die hij plaatste. Dat ging de goede kant op. Het VVD heeft ook een paar goede dingen gezegd. Met name de, dat veto hè, bij die vier gemeenten. Wat houdt dat in? Wat is het wat is risico daarin? En um, er werd ook iets gezegd over, over dus de veiligheid. Uh, want um, we lezen dus dat... Um, ja... ProRail aangeeft dat indien er geen verbetering komt op het spoor, er tijdens evenementen zoals de Jumbo dagen en F1 geen treinen zullen rijden. Ja, ik wil daar toch wel iets verder ingaan, voorzitter. Dit is wat mij betreft eigenlijk pure chantage waar we mee worden opgezadeld. En dat het ook nog eens betekent dat we al die jaren onveilig blijkbaar treinen hebben gereden, ja, dat maakt het ook niet net erop. Daar wil ik graag een reactie op van de wethouder. En in het verlengde van de vraag van uh, heer Hermsen van D66, uh, gisteravond is gezegd, hè, er is 250.000 euro aan voorbereidingskrediet gegeven, 50-50, uh, gemeente Zandvoort en uh, INW. Maar het was niet uh, betaald, dus nou prima, uh, maar toch lees ik dat... Uh, ProRail hiermee, hiermee eind juli, begin augustus, uh, al is gestart met de voorbereidende ja. werkzaamheden. Het wordt in ieder geval gesuggereerd dat dat met dit geld is gebeurd. Dus ook daar zouden wij graag wat uh, verheldering uh, zien. En um, dan hadden wij nog, want ik ga maar even dat allemaal door elkaar behandelen, via A en uh, B. Uh, we zien dan ook nog een enorme mooie berekening uh, die, die niet meer staat in een duurzaamheidspropaganda... Folder. Uh, ik kan er in ieder geval geen wijs uit. Het zijn enorm veel uh, grammen CO2 gedeeld door kilometers, maal 500 auto's. Is ongeveer 3 uh, kilometer spoor met 10 treinen scheelt 0,56 ton CO2 per uur, denk ik. Nou goed. Totaal overbodig uh, en ook totaal niet, uh, niet relevant. Voor hetzelfde geld komen die mensen die dus niet uh, in de, in de auto stappen, uh, lopend of op de fiets. Dit is een berekening die kunnen wat mij betreft, uh, dan hoef ik het ook niet allemaal door te lezen. Voort staat er nog bij de risico's en kanttekeningen iets interessants. Daar staat dat het mobiliteitsfonds in ieder geval, uh, mochten er meer kosten optreden, daar niet aan meedoen. Ik wil ook hier nog even helder hebben, we hebben het gisteravond er even over gehad, uh, of daar nog meer partijen zijn die dat ook zo strak hebben gesteld. Uh, misschien de gemeente Zandvoort wel. Want dat, dat heeft toch eventueel gevolgen bij een, uh, uh, als er een budgetoverschrijding uh, gaat plaatsvinden. Want, want uh, ik ben niet helemaal gerust, ik zie ook dat er geen werkhonger is. ...onder uh, uh, deze, voor de, deze werken gecertificeerde aannemers. Nou, dat, dat is ook meestal niet zo'n goed teken. Dat betekent vaak dat uh, de kosten omhoog gaan. Dus die risico's wil ik toch wel even ook vragen aan de wethouder van in hoeverre houden we daar rekening mee... ...en wat is zijn mening hierover. Voort zien we natuurlijk een, uh, een hele verandering binnen de 4,1 miljoen die wij beschikbaar hebben gesteld in maart... Waarbij ik me ook afvraag van, uh, ja, daar zat anderhalf miljoen aan mobiliteit in, dat is nu nog zeven ton. Er zat uh, een bedrag in aan uh, ambtelijke capaciteit, dat wordt ook met een half miljoen verhoogd. Als dat zo voorgelegd zou zijn geweest in maart, vraag ik me af of alle partijen daar nog zo uh, volmondig ja op zouden hebben gezegd. Dat is meer even een vraag naar uh, de diverse partijen hier, want het is, het is wel heel, heel erg anders geworden op deze Een Rhetorische wijze. vraag, ja. Ja. Zo mag u hem zien. Maar waarschijnlijk heeft de wethouder ook een mening over. Dus dan is hij niet retorisch. Ik stel hem ook aan de wethouder. En dat was het voor de eerste termijn, eh, voorzitter. Hartelijk dank. Dank u vriendelijk. U probeert het niet in één, termijn te doen, begrijp ik. Meneer balberg wilson spoorverbetering. Voorzitter, in de goede volgorde: um, Wij zijn het eens met een bijdrage vanuit het Mobiliteitsfonds. Um, We hebben ten aanzien van de 1,2 miljoen uh, hebben wij al een aantal opmerkingen gemaakt. Ten aanzien van de onbegrijpelijke niet-betrokkenheid van het circuit bij de maatregelen, en ik heb het uitgelegd waarom. Ik heb ook gevraagd naar het uh, opwerken aan het uh, instellen van een buffer omdat zij met allerlei extra kosten geconfronteerd worden. De, de laatste berichten van vanmiddag spreken wat ons betreft, uh, wat dat betreft, boekdelen. Um, dan vragen we ook nog uh, aandacht voor de onzekerheid bij ondernemers in welke mate zij van de F1 kunnen profiteren. Want dat is volgens mij de reden dat er nog niet veel toezeggingen zijn gedaan, financiële toezeggingen, van bijdrage van hun kant. Mogelijk is de mededeling van de wethouder, uh, dat de paraplu parapluvergunninghouder uh, Gielissen uh, nu bekend is, dat dat wellicht uh, tot uh, een uh, verbetering kan leiden op dat punt. Maar vooralsnog is het wel een zorgelijke zaak. Um, Daarom, uh, gaan wij dit met de, de, de, daarom vragen wij in ieder geval uh, op dit punt een reactie van de, van de wethouder. Ook waar het betreft uh, de, het instellen van die bugger, buffer. En dat willen wij in ieder geval nog binnen de fractie bespreken waar het gaat over de bijdrage uit de SIA. Dank u voorzitter. Dank u vriendelijk. Mag ik het woord geven aan de heer Binnenz. Voorzitter, mag ik eventjes een vraag. Ik, heb, ik ben een beetje in verwarring. Ik heb nu het beeld dat we 4a en 4b hebben gedaan. Mevrouw Mevrouw nou, ik geef u straks de gelegenheid om 4B te doen, want dat heb ik ook gemerkt, wat u zegt. Want, precies, ik heb, maar, ik heb alleen maar iets gezegd over het mobiliteitsfonds en dan wil ik Welk daar Koper. Graag nog... Ja, oké. Okay. Dank u wel. Ook heer het is mij niet ontgaan en ik geef de, u alle de gelegenheid nog. U hoeft daar niet op... Uh, meneer Binnenzen. Ja, dank u wel voorzitter. Ja, ik, kan, ik, ik ontkom er niet aan om de, misschien dan dingen dubbel te doen straks omdat er heel veel zaken die natuurlijk in exact, uh, zeg maar 4a uh, ook weer terugkomen in uh, 4b. Dus ik beantwoord de vragen wel en dan zie ik straks in tweede termijn wel wat er eventueel nog voor, op bepaalde onderdelen voor, uh, voor, uh, voor vragen zijn. Um, om met OPZ te beginnen, uh, meneer Bouwberg, u stelt een heleboel vragen die in principe betrekking hebben op de Formule 1 en niet zozeer op zeg maar, deze spoorse uh, uh, maatregelen, spoorse verbinding. En ik denk dat het goed is om, dat, om nog eens even bij het begin te beginnen en te zeggen van als wij kijken van waar wij in januari stonden toen hadden we helemaal niks ten aanzien van de spoor. En als ik kijk waar we nu staan dan hebben we wat mij betreft een heleboel, een heleboel bereikt. En daar mogen we met elkaar volgens mij best trots op zijn. Tenminste ik ben daar wel erg trots op dat we dit bereikt hebben. Wat belangrijk is, denk ik, dat eh, zeg maar, eh, we halen 7 miljoen binnen voor zeg maar, deze maatregel, die ons niet alleen helpt eh, met zeg maar, het vliegwielwerking van de Formule 1, maar die ons structureel helpt met de spoorse bereikbaarheid van eh, Zandvoort. En dat is iets waar we volgens mij, eh, tenminste zolang als ik in Zandvoort woon, eh, het al over hebben. Kunnen we die spoorse bereikbaarheid op de een of andere manier verbeteren? Uh, ik heb uh, diverse malen uh, moties volgens mij en amendementen zien voorbij komen om te vragen van met name in die zomerperiode uh, van kunnen we de frequentie uh, verhogen. En recentelijk kreeg ik nog de vraag van iemand en die zei van, als we die dan toch, toch straks verhogen, kunnen we dan die frequentie ook bijvoorbeeld in spitse uh, uh, uren dan ook niet structureel verhogen. Dus ook in de winter, want ik sta heel vaak, moet ik staan in die treinen in plaats van dat ik een zitplaats heb. Dus dat is iets waar we nu denk ik, uh, dat, waar we nu wel aan toe zijn. Een ander facet wat ongelooflijk belangrijk is en wat misschien nog niet voldoende tot uiting is gekomen, is met name de samenwerking binnen deze regio. Ik heb als raadslid mij jarenlang geërgerd aan het feit dat dat zo moeilijk tot stand komt. En dat heeft een effect op zeg maar, hoe wij als regio ook in de provincie staan. Want ik kan me nog herinneren dat zeg maar, de woorden van Elisabeth Post als gedeputeerde... toen ik pas als wethouder benoemd werd, en die zei van... ja, wat willen jullie nou eigenlijk van ons regio Zuid-Kennemerland... als jullie het met elkaar niet eens zijn... Hoe kun je dan aan mij vragen in de provincie om zeg maar, iets te gaan doen in die bereikbaarheid, eh, het OV-toekomstbeeld, enzovoort, enzovoort. En daar heeft ze natuurlijk een punt. En dat is nu ook wat we nu merken in de gesprekken die wij gehad hebben met Adnan dat gedeputeerde van zeg maar, bereikbaarheid, die zegt van, hé, hey, verrek, daar ontstaat iets in zuid kennemerland Daar kunnen we nu niet omheen. En dat geeft ons ook zeg maar, een podium... Meer in de provincie om te zeggen van ja, we kijken gewoon naar de verdere bereikbaarheid. Het doortrekken van de Noord-Zuidlijn, om, een, om eens een voorbeeld te noemen, hè, dat houdt op eh, bij Hoofddorp. En we hebben nu wel een vuist om te slaan en te zeggen van die moet niet in Hoofddorp ophouden, maar die moet ophouden in Haarlem. En daarmee verbeteren we gewoon de hele, verbeteren we de hele eh, zeg maar, ja, vervoersmogelijkheden, de bereikbaarheid van de hele regio. En dat is zo verdraaid belangrijk. Het teken dat wij nu met elkaar samenwerken, dat blijft niet onopgemerkt. Dat is niet onopgemerkt gebleven in de provincie, niet in de regio verder en ook zeker niet in, in, in, in Den Haag. Ik denk dat het al terecht is en mevrouw Geurensen zei het al, die structurele verbeteringheid van het van de spoor. Ja, natuurlijk heeft u gelijk van... Als de Formule 1 er niet geweest was, hadden we dit dan wel gehad. Nou, waarschijnlijk niet. Daarom ben ik wel blij met de vliegwielwerking vlieg, uh, van de Formule 1. En die kunnen we wat, mij betreft, wat dat betreft ook niet genoeg uh, benadrukken. Um, als u praat van um, hoe zit het nou eigenlijk uh, precies bij de regio, dan is het zo dat uh, zeg maar, het gaat uh, met een meerderheid van stemmen, maar wel zeg maar, uh, de gemeente over wiens uh, grondgebied in feite, of op wiens grondgebied, de maatregelen betrekking heeft, die heeft wel het vetorecht. Dus het zou inhouden dat Haarlem, CQ Bloemendaal... het veto recht zou hebben als, als, als, als... Haarlem niet, hoor ik nu, maar in ieder geval Bloemendaal wel... als dit niet, niet door zou gaan. Maar het zou ongelooflijk onverstandig zijn van de gemeente Bloemendaal... als ze hier niet mee akkoord gaan. Want met name, zeg maar, gemeente Bloemendaal en Heemstede... en ook Haarlem, die profiteren maximaal van die verbeterde bereikbaarheid... En uh, meneer Deen, misschien dat u wat moeite heeft met het, uh, met het stukje over die CO2, had ik ook in het begin hoor. Maar het is maar even om aan te geven van als we zeg maar, uh, mensen uit de auto in de trein krijgen, uh, wat, uh, wat uh, zou dat dan betekenen. En ik weet dat uw collega van Tichelen gek is op CO2, dus die weet daar ongetwijfeld een heleboel van. Gek op of gek van... Sorry? Nee, <laughs> Dan nog even over die veiligheid: van, van de, wat, wat Dennis. Dit kwam op ik kwam er terug. Uh, ik moet eerlijk zeggen: voor mij is het geen chantage. Uh, uh, het is gewoon zo dat als ze zeg maar een beperkte aantal treinen hebt en je hebt heel veel uh, bezoekers. Stel je voor dat je maar, uh, maar zes treinen hebt en er komen heel veel uh, bezoekers... en er gaan, komen 40.000 mensen die met die trein willen... dan is dat een onhaalbare zaak. Dus dat betekent dat er hele gevaarlijke situaties ontstaan... Um, zowel op het station Haarlem als ook waarschijnlijk in Amsterdam. En, dat is een, en om dat te voorkomen... En zegt de ProRail en NS ook gezamenlijk van, dat is wel iets waar we gewoon rekening mee dienen te houden. En als wij de veiligheid op het perron niet meer kunnen garanderen, dan rest ons niet anders als zeg maar, eigenlijk de dienstregeling op dat moment te stoppen. En ik heb daar best begrip voor, moet ik u eerlijk zeggen. Want niemand wil gewoon van dat er hele gevaarlijke situaties op een perron ontstaan, waar mensen zeg maar, van een perron geduwd worden en onder de trein komen. Dat is niet wat wij willen. Heeft dat dan in het verleden ge geleid tot gevaarlijke situaties? Eh, Probel heeft mij in ieder geval geïnformeerd en gezegd van... als wij met zes treinen rijden, en dat is wat we ge gedaan hebben bijvoorbeeld met de Jumbo-race dan ontstaat er een, eh, een situatie voor wat betreft eh, de taxi en dat soort zaken die op het randje is. En dat houdt in dat wij zeg maar, heel veel hulptroepen klaar hebben staan... Die op het moment dat er een calamiteit is, in ieder geval direct ingezet worden om treinen weg te slepen, eh, om eh, zeg maar, eh, elektriciteitsproblemen op te lossen en dat soort zaken. Dus ja, het was veilig, maar wel zeg maar, met het risico erbij van eh, eh, extra capaciteit, extra inzet plegen om die veiligheid in ieder geval ook in dieromstandigheden dan verder eh, te waarborgen. Eh, ik ondervind heel veel steun dus, eh, voor eh, deze plannen. Nou, hartelijk dank daarvoor. Ik denk ook dat het gewoon goed is voor z'n antwoord. Ik heb het net al even in mijn betoog uitgebreid gesteld. En met name zeg maar, de Partij van de Arbeid die ook zegt van eh, het aspect van duurzaamheid en ik hoor het ook eh, van GroenLinks en van D66 is, eh, is eh, belangrijk. Um, GroenLinks heeft uh, wat vragen van uh, hoe te betalen. Nou, dat uh, is het voorstel. Hè? Die 1,2 miljoen komt uit de SIA. Die 1,4 uh, miljoen is beschikbaar. Hè? Van, we hebben in die pot van, uh, van de GR, daar zit uh, in zijn totaliteit 5 miljoen uh, in. En het is misschien wel goed te vermelden dat van die 5 miljoen, 4,1 miljoen was daar in principe gereserveerd voor de duimpolderweg. De duimpolderweg, Auto. Vrachtauto's. Enzovoort, enzovoort. En ik zie meneer Deen al lachen, want die denkt van, ah, daar kom ik straks weer met mijn CO2-verhaal. Maar het is wel mooi natuurlijk dat eigenlijk die weg nu vervallen is. Dit is ook duidelijk, staat, maar dat weet meneer Deen nog veel beter dan ik in het programma van, van, de, van de provinciale staten, daar staat hij niet meer in. En nu wordt geld, wat eigenlijk bestemd was voor eh, zeg maar, een vervuilende manier van vervoer, eh, zijn de, het wegverkeer wordt ingezet voor het openbaar vervoer. Nou, daar kan niemand tegen zijn. Even kijken, motie van Bloemendaal. Ja, no. Motie van Bloemendaal. Ik heb, ik heb goede hoop dat, dat ook mijn collega vanavond in Bloemendaal... eenzelfde boeiend betoog houdt als ik hopelijk hier doe. En dat, zeg maar, dat ook hij deze, zeg maar, dit voorstel over de streep trekt. En als ik zeg maar, mijn oor goed geluisterd, beluisterd heb te luisteren heb gelegd, dan gaat hem dat zeker uh, lukken. Want zoveel vertrouwen heb ik wel in mijn collega Heink van Wijkhuizen. Uh, nog even over die 250.000 euro. Uh, wat wij uh, gedaan hebben, maar dat is al in een vroegtijdig stadium... terwijl er op dat moment die deal nog niet uh, echt te sprake was... hebben wij om, uh, om ProRail in ieder geval in de gelegenheid te stellen om voor te gaan. Want als wij dat niet zouden doen, dan uh, zou... Um, ProRail pas in een veel laden stadium kunnen starten. En dan was de haalbaarheid voor mei uh, van deze spoorse verbinding... Uh, was dan waarschijnlijk niet haalbaar geweest... hebben wij uh, de afspraak gemaakt met INW... om zeg maar, ProRail in principe de gang te laten gaan. En daarvoor, uh, dat was zeg maar 250.000 of 225.000 euro... ik weet het niet meer precies... Uh, Ter beschikking, waarvan 50% naar, uh, voor rekening van de gemeente Zandvoort... en 50% voor um, IMW. INW... Ik vind dat, eh, eh, dat, dat eh, die ruimte, die hadden wij ook, want we hadden gewoon binnen het budget van de Formule 1, en dan praat ik toch even over de Formule 1, hadden wij in principe die ruimte ook voor bereikbaarheid. Dus, eh, dus als u mij vraagt van, eh, is dat niet strijdig met het budgetrecht van de Raad? Dan zeg ik van nee, want die ruimte die heeft hij ons geboden. En die hebben we gewoon op dat moment, voor dat aspect, hebben we dat gebruikt. Op dit moment is er nog geen declaratie gevolgd, dus wat dat betreft heeft ook, maar dat heeft mevrouw Verheij gisteren wel gezegd, van we hebben ook nog niks betaald. En mochten we straks die rekening toch komen, dan wordt die gewoon keurig netjes verrekend met die 1,2 miljoen ervan uitgaande dat de deal gesloten wordt. Um, even kijken, heb ik nog iets vergeten? Um, um, er werd nog even gesproken over een fallback scenario. Ehm... Um, als Het is heel simpel. Als de deal niet tot stand komt, dan gaat het hele feest niet door. Dus dat wil zeggen dat als de regionale bijdrage niet komt, dan gaat het feest niet door. Als de 1,2 miljoen van de gemeente Zandvoort niet komt, gaat het feest niet door. Eh, er moet ook nog, zeg maar, eh, ook in de provincie moet nog een beslissing eh, genomen. Hè. Dus we zijn zeker van de bijdrage van de vervoersregio, want dat besluit is gevallen. En we zijn zeker van de bijdrage van INW. Alleen... Nogmaals, alleen als de hele deal doorgaat en er is vandaag, heb ik net gehoord, eh, zijn er nog vragen gesteld door meneer Van Dam in de Tweede Kamer die nog beantwoord zijn door de minister en gezegd van dit geest gaat alleen maar door uitgaande van structureel, ja geen geld naar de Formule 1, structureel voor de verbetering van de bereikbaarheid en alle partijen moeten meedoen zoals we dat met elkaar hebben afgesproken. Dat is denk ik een hele duidelijke, duidelijk uitgangspunt. En als het niet doorgaat, nou, dan hebben we gewoon een heel groot probleem. Met elkaar. Want dan hebben we ook geen structurele bereikbaarheid op het spoor van Zandvoort. Nou, en dat is met elkaar niet wat we, denk ik, willen. Dank u vriendelijk, meneer de voorzitter. Dank u vriendelijk, methouder. Uh, tot zover een motiveerde betoog over de noodzaak van het spoorverbetering. En we hebben het uh, ook al kort gehad over de besteding van 1.4. En nu gaan we naar B toe. Over de besteding van de rest van het geld, die net zo belangrijk is. Dus we kunnen nu ons beperken tot de besteding uit welke pot... Mag ik dan met mevrouw Kopen beginnen? Ja, fijn, voorzitter. Dank u wel. Want ik was net even in verwarring hoe we het gingen behandelen. Ja, maar het heeft natuurlijk allebei te maken met diezelfde 7 miljoen en wat we daaraan gaan bijdragen. En het feit dat wij daar net ook enthousiast over zeiden... ja, die mobiliteitsfonds, dat hebben we natuurlijk met elkaar voor structurele bereikbaarheid in het leven geroepen. Dus dat ligt ook, wat, wat ons betreft, ook wat meer voor de hand. Maar het is misschien uh, uh, nog even goed om duidelijk te maken dat het... ...eigenlijk natuurlijk van de zotte is dat wij als kleine gemeente met die, met die tweede bijdrage gaan bijdragen aan het spoor. De Partij van de Arbeid is altijd van mening dat dat een rijksopgave is en wat ons betreft had het daar ook gewoon mogen blijven. Maar die situatie ligt nu eenmaal voor en dan is de volgende afweging die je moet maken, kun je dat met elkaar ook ophoesten. En, uh, uh, en, en, en wat biedt het ons dan? Nou, dat heb ik hiervoor al aangegeven, die structurele bereikbaarheid. En als het gaat om waar betalen we dat uit? De SIA is gelukkig in staat om te zorgen dat die niet onder het niveau valt... waarin wij nog steeds kunnen voldoen aan onze ambities op het gebied van sociale woningbouw... en energietransitie voor de Partij van de Arbeid. Hele belangrijke punten die nog uh, in de toekomst moeten gebeuren. Dus wij vinden het een verantwoord besluit om daar dan dat bedrag... Aan, uh, ...aan uit te geven. Dat nog even ter uh, verduidelijking. Dank u wel. We koppelen 4a en 4b aan elkaar. Hartelijk dank mevrouw Koper. Ik ga het rijtje verder af en ik ga naar u toe meneer Keuning. Voor b, 4b. Wat zegt u? Hartelijk dank. Ik kijk ook naar u. U hebt beide punten net behandeld, maar ik kijk toch voor de zekerheid even nu. Ja, en voor de zekerheid zegt u ook nog wat. Ja, ja. Ze dat ja. gebeurt wel eens vaker voorzitter. Dank u wel. Hey, die 125.000 euro, ja, dan wil ik toch aan de Griffie vragen of ze dat kunnen uitzoeken of dat rechtmatig uh, besteed is. Want ik betwijfel of dat, uh, of dat uit het juiste fonds dan gekomen is. Want ik kan me niet voorstellen dat we dat daarvoor hebben bestemd. Maar ik vind het lastig om dat uit te zoeken. Denk ik, zo goed zit ik ook niet in het budgetrecht. Um, en dan, want ik ben vraag, geen jurist. geen antwoord. Ja, en het anderzijds, ik, ik hoorde de wethouder zeggen, uh, de, de samenwerking is uitstekend. Nou, dat is fijn. En dat vind ik ook fijn. En dat is mooi, dat het ook bij de wethouders onderling goed zit en ambtelijk ook. Maar het feit blijft dat er nog niet over gestemd is. Dus we kunnen er wat over zeggen, denk ik, op het moment dat het echt beklonk is. Dank u. Meneer deen. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik miste nog een paar antwoorden van de wethouder op, uh, op de risico's en kanttekeningenlijn. Ik, ik zou gewoon eens willen vragen van nou, hè, uh, ik heb het net genoemd, uh, er is geen werkhonger. En uh, welke partijen hebben nog meer een maximum aangegeven, et cetera. Uh, we hebben het nooit zo gauw over uh, risico's, maar ik vind het in deze wel uh, vrij belangrijk. Om, niet, uh, om er niet voor te zorgen dat er straks weer wat, wat apen uit de mouw komen ergens. Uh, voort zegt de wethouder hè, dat hij optimistisch is over Bloemendaal. Ja, dat ben ik ook. Uh, en dat het heel onverstandig zou zijn van de gemeente Bloemendaal om, dat, uh, hè, om daar tegen te stemmen. Maar ja, uh, Bloemendaal heeft wel meer uh, dingen gedaan waarvan ik denk van nou, is dat allemaal zo verstandig? Dus uh, ja, dit, dit is wel degelijk een, een risico waar we uh, mee te maken hebben. Nou goed, ik hoor dat dat vanavond daar beslist gaat worden. Dus daar kunnen we later eigenlijk pas ook weer wat meer over gaan Misschien kunnen we het live even volgen ook. Misschien wel leuk. Ja. Um, voor de 1,2 uh, miljoen mag het duidelijk zijn dat uh, de PVV met enkele andere partijen destijds ook vragen heeft gesteld... ...van nou, uh, kan daar niet uh, alles of in ieder geval een groot gedeelte uitbetaald worden vanuit de 1,5 miljoen... ...die toen nog was gereserveerd voor mobiliteit binnen de 4,1 miljoen. Sinds gisteravond is dat opeens gehalveerd, waardoor we daar uh, eigenlijk monddood op worden gemaakt. Want ja, het geld is daar niet meer. En ik wil toch nogmaals zeggen, waarom kunnen we nou niet... Uh, ...toezeggen dat de 585.000 die uh, overblijft eigenlijk van de 4,1 miljoen die er dan weer niet is... ...want het is natuurlijk allemaal papieren geld... Uh, ...om daar toch te zeggen van nou oké, okay, uh, die gebruiken we dan om die 1,2 te dekken. Ook om het duidelijk te houden richting inwoners, richting uh, media, richting onze Henk en Ingrid... Dat was het, voorzitter. Dank u wel, Dank u, vlieg, meneer Deen. Ik kijk naar de andere zijde. Meneer Bobbevenson. Ja, voorzitter. Overigens, ik onderschrijf uh, datgene wat de heer Deen zojuist naar voren heeft gebracht. Um, dat om even mee te beginnen. De wethouder sprak over uh, de beoogde structurele verbetering van de bereikbaarheid van Zandvoort. En wij gaan die, uh, uh, wij overwegen om dat, die, die geld beschikbaar te stellen, om die ook te verbeteren. De vraag is alleen even, welke garantie hebben we? Met betrekking tot de treinen, met, de, met betrekking tot de frequentie van de treinen, de periode waarin die gaan rijden en de stations waar tussen die gaan rijden. Want we hebben daar allemaal wel een idee bij, maar die garantie die heb ik nog niet gehoord. En wellicht kan daar wat duidelijkheid over komen. Dank u. Dank u. Van Keurenson. Dank u voorzitter. Toch even dan terugkomend op de beantwoording van de wethouder. Het werd er eigenlijk van overzijde ook aangegeven... Um, toch nog geen concreet antwoord op het volback scenario, wat er, wat er zo, zou moeten zijn. Want ik ben het wat dat betreft met de sprekers eens dat uh, de zekerheid, die hebben we toch nog niet. Zeker omdat u, en dat triggerde me even, u geeft aan, Bloemendaal heeft als enige een veto, buiten Zandvoort, en Haarlem niet. Klopt dat? Want als je gaat kijken, het gaat natuurlijk over het spoor, Zandvoort-Haarlem. Dus uh, dat zou betekenen dat. ...in mijn optiek Haarlem ook een, een fetus te hebben, maar u geeft aan van niet. Dan toch even terugkomend op um, um, de, de opmerking van, van ProRail. Ik ben daarin niet gerustgesteld, want um, wat nou als het niet... ...want dat is namelijk ook een scenario waar we, waar we rekening mee moeten gaan houden... ...dan geeft ProRail dus feitelijk aan, en ik vind u uh, bagatelliseert hem wat dat betreft iets... ...maar uh, dat zeg maar, op drukke dagen richting Zandvoort... Uh, ProRail en de NS het niet aankunnen. Dat ze mogelijk wel naar zes treinen zouden kunnen... maar eigenlijk dat het onverantwoord is, op uh, wat voor manier dan ook. En ik vind dat eigenlijk toch wel een zaak waar ProRail op aangesproken mag gaan worden. Ook vanuit de diverse uh, overheden. Um, Want het feit dat zij die situatie in stand laten... mogelijk in stand laten, vind ik eigenlijk wel heel kwalijk. En um, dat vind ik... Um, nou ja, eigenlijk uw beantwoording daarom Trend, stelt mij nog niet geheel ter, uh, gerust. Graag nog een reactie. Dank u mevrouw. Meneer Mertens, CDA. U nog? Ja, graag uh, voorzitter. Uh, ik heb me niet ingegaan op de uh, 1 miljoen 200.000 euro uit de strategische investeringsagenda. Uh, uh, maar het zal niemand verbazen naar mijn eerste opmerkingen dat wij ook daar vol voor gaan. En uh, het beoogde resultaat... Uh, dat is waar wij voor staan. Uh, ik wil nog even zeggen dat het CDA absoluut geen monddoodgevoel heeft. Ik hoop ook dat het bijgevoel gevoel blijft bij uh, uh, de heer Deen, want anders wordt het heel stil hier. Uh, dus dat zou plezier, plezierig zijn, want ik wil toch heel kort even een opmerking maken als het gaat om het vertrouwen in het college. Het CDA heeft vertrouwen in dit college dat ze opletten en dat ze eruit halen wat erin zit voor Zandvoort. Uh, en dat is ons bevestigd gisteravond toen wij dus een aangepast en volstrekt logisch... het is een dynamisch project waarbij je uh, uh, natuurlijk in de beginfase niet volledig kunt zeggen... het gaat dat en dat bedrag worden. Dat is ons uitgelegd. En met de gegevens die bijgesteld zijn betekent het dat we dus een projectbudget overhouden... In medio 2022, wat toegevoegd zou kunnen worden aan die SIA. Nou, dat is voor het CDA een voorbeeld... En een belangrijk voorbeeld dat het college let op studenten en eruit haalt wat er uit te halen valt voor Zandvoort. En tevens, dat is heel belangrijk voor het algemene belang, die uh, verbetering van die bereikbaarheid. En ik ben er ook van overtuigd, en die opmerking wil ik ook maken, dat ten aanzien van de jongens van het circuit, in de wandelgangen cowboys genoemd, dat je natuurlijk op moet letten uh, als het gaat om dollartekens. Uh, en dat zal dit college, dat hebben ze meegekregen... Wat CDA betreft doen. En daar zullen wij sterk op letten dat ze er ook vol voor gaan om in ieder geval uit te geven wat nodig is en geen onafhaardbare risico's te nemen. Wij hebben het volste vertrouwen erin. Ik dank u wel. Meneer Metus, is bent duidelijk. Mevrouw Keun, wilt u nog iets toevoegen? Hartelijk dank. Ik zie meneer Hermsen. Ik, ik heb toch nog is een, er interruptie, of ja, een interruptie? Ja, een interruptie inderdaad op de laatste spreker, de heer Mettes. Ik snap niet helemaal wat hij bedoelde met het overhouden van geld. Want... Volgens mij was gisteren gewoon, en de stukken zoals ze gesteld zijn... gewoon een bijstelling van de kostenraming. Dus dat begreep ik niet helemaal. Meneer Mettes, wilt u daar iets over zeggen? Ja, daar ik wil ik u iets over hebben? zeggen. Uh, de actualisatie die gaat namelijk over uh, extra kosten van de gemeente. En het saldo uh, als het gaat om de opbrengsten. En daar zit 585.000 euro tussen. Dus er komt meer geld binnen op de eindsituatie. Dat wil, wil ik zeggen. Dank u. Uh, ik kijk de zaal rond en ik uh, heb diverse leden gezien met een zorg... De zorg kan geloof ik niet weggenomen worden. En één technische vraag van de heer van D66. Mag ik vaststellen dat het hiermee dus een hamerstuk kan zijn? Nee. En ik zie al vingerwijzen. Nee, het, mijn truc gaat dus niet door. Het is geen truc meneer Bouwerger, zomaar ik probeer het zo te doen. Geen hamerstuk, is staat hiermee het agenda. Rik ja, meneer Deen heeft nog een vraag gesteld over het risico. En dat vind ik een ontzettend belangrijke vraag. Als die 7 miljoen overschrijden ja, wordt, wie is daarvoor verantwoordelijk? Meneer Kramer, de vraag is gesteld. Meneer Deen. Bedouder. Dank u wel, voorzitter. Eh, er zijn nog wat andere vragen ook gesteld. Maar eh, ten aanzien van, van de, het risico van de overschrijding... Eh, er ligt een, een stevig onderbouwd eh, plan van, van ProRail... Uh, wat nog, ook nog wel uh, onderdeel is van onderzoek om te kijken van of we hier en daar toch nog wel wat dingen uit kunnen strepen. Uh, om een voorbeeld te noemen, van, we hebben in het kader van de renovatie van het stationsplein, uh, is nog in uitvoering de trap bijvoorbeeld naar, uh, naar de... Uh, wat is het? De zuidkant van het, uh, van het station. Uh, in uh, de nieuwe plannen zal die trap nog iets verbreed worden. Nou, Er zitten forse engineeringskosten op. En ik ga ervan uit dat die nog, uh, zeg maar ook nog wel onderdeel van de discussie zijn. En zo zijn er uh, ongetwijfeld nog een aantal andere zaken die ook nog nagekeken moeten worden. Ik ga ervan uit dat uh, zeg maar, met alle instanties die er bovenop zitten. Uh, en dat zal in ieder geval zijn de gemeente Zandvoort, maar ook vanuit uh, de regio, zal er in ieder geval heel stevig gekeken worden van uh, en om te voorkomen dat er budgetoverschrijdingen uh, plaatsvinden. Die zijn niet altijd uit te sluiten, dat re realiseer ik me ook. Maar daar gaan we uh, ook, zeg maar. Hè, er moet nog een uh, bestuursovereenkomst uh, gemaakt worden. Die wordt gemaakt door IMW En daar worden ook nog wel even gewoon stevig gekeken van hoe we die, uh, die zaken. ...uit kunnen sluiten en waar mogelijk wellicht ook gewoon bij ProRail kunnen laten als er een budgetoverschrijding is. Dus dat, dat is wat dat betreft nog even wat, wat denk ik, wat prematuur. Ik wou ook nog even zeggen van, ja, we kunnen wel kijken natuurlijk naar wat Bloemendaal doet en wat Heemstede doet en wat Haarlem doet... ...maar ik denk dat het wel belangrijk is dat wij hier vanavond zelf een signaal afgeven. Ja, wij willen dit. Ja, wij vinden dat dit goed is voor Zandvoort. Duidelijk. Wikraber. Kramer. Buiten de orde, maar vooruit. Nee, niet buiten de orde. Ik wil gewoon een antwoord hebben. Op het moment dat er een overschrijding is, is Zandvoort dan mede uh, verantwoordelijk voor die overschrijding en voor welk deel? We hebben binnen de afspraken die er gemaakt zijn met, uh, zeg maar, uh, met Rijk, Provincie, Vervoersregio en de gemeente. Uh, ...hebben we afgesproken dat mocht er onverhoopt een overschrijding zijn... ...dan zullen wij naar RATO zullen wij, uh, daarin uh, mee participeren. De enige die daar een uitzondering voor gemaakt heeft, die heet, dat is de GR... ...die heeft gezegd die 1,4, dit blijft 1,4. Dank u. Dus dan sluit ik hiermee dit agendapunt af. Voorzitter, Meneer Deen. Ja, ik snap het u snel wil afhameren hoor, daar heb ik ook altijd last van. Maar hebben we al een tweede termijn gehad... Ja, u heeft een tweede termijn gehad. Volgens ja. mij heb ik 4A en 4B gedaan en dat ging een beetje rommelig. En, maar een tweede termijn is er volgens mij nog niet geweest. Ik had nog wat uh, uh, motiverende uh, uh, ideeën richting de wethouder uh, Vrij. Nog altijd. Richting wethouder Vrij, zegt u? Ja. Dit gaat, dit gaat niet goed hoor. We halen het nooit zo. Wanneer u toch niet echt wat strenger naar uzelf toe kijkt, zal ik het ook doen natuurlijk. Maar u heeft dan nog een extra vraag, zegt u, vooruit. Nou ja, het gaat over... Nou, specifiek, dan, mevrouw ja, ja, okay. specifiek aan mevrouw Verheij? Ja, specifiek aan mevrouw Verheij. En ik zag dat mevrouw Keurensen ook nog een extra vraag had. Oh, sorry. De vraag is ja. niet beantwoord, zegt u zelfs. Nee. Dat is ernstig door de heer Berendsen. Dan ga ik toch eerst vragen aan mevrouw Keurensen. Welke vraag is niet beantwoord? Veto, veto. ja. Uh, sorry. Uh, Haarlem heeft geen veto. Want eh, zeg maar, de feitelijke investeringen die, eh, die daar plaatsvinden, eh, om, er zijn geen, fysie, laten we zeggen, geen fysieke maatregelen in Haarlem die, eh, die Haarlem het recht geven om een veto uit te oefenen. Dus de enige, eh, enige veto die uitgesproken kan worden is door de gemeente Bloemendaal. Ik u, u even zitten. Meneer Deen, het is een agendapunt zoals u weet voor wethouder Berendsen. Dus het verbaast me enigszins, jawel, het verbaast me enigszins dat u een vraag geeft aan de heer Verwij. Mevrouw ik zou het toch willen voorstellen dat u die vraag stelt nu. En dan gaan we zelf overleggen <kliek> aan wie het beste beantwoord kon worden. Uitstekend. Gaat u gaan. Ja, het was geen vraag. Het was meer een, uh, even iets wat ik wilde meegeven. Want ik, ik vind namelijk dat uh, de heer Mette strikken me even door het woord cowboys van het circuit. En, en tuurlijk, het zijn natuurlijk commercieel best handige jongens die er allemaal zitten. En... Ik, ik zou graag willen dat wij als, als gemeente ons ook in die zin iets meer commercieel opstellen. Om te kijken van nou waar zijn nou, in plaats van alleen maar aan bezuinigen te denken, ook nog wat zaken waarmee we misschien de opbrengsten kunnen verhogen. En, en daar wil ik niet vooruitlopen op het agendapunt met die nieuwe actualisatie. Want dat komt dus blijkbaar in de volgende commissie. Lijkt me ook perfect, heeft mevrouw Keurelson goed gezegd, want we zijn er gisteren pas van op de hoogte gebracht. Maar. Daar wil ik wel vast een voorzet geven of zij misschien daar alvast naar wil kijken en dat wil voorbereiden. Waar we nou commercieel winst kunnen halen om de opbrengst te verhogen en op die manier de lasten te verlagen. Meneer Deen, die kritikeur die wordt zeker overgenomen en ik dank u voor deze bijdrage. Ik sluit hiermee de agenda. het agenda af. Ik heb, ik heb nog een niet beantwoorde vraag. Namelijk naar de garantie... Ik ga eerst inventariseren. Zijn er meer mensen ontevreden tot hier toe? Nee, meneer Bouwberg wilson Naar de garantie over de frequentie waarmee er treinen gaan rijden in het jaar... en tussen welke stations dat het geval is. Aantal, frequentie en stations. Um, in de zomerdienstregeling uh, heeft de NS aangevraagd... om met zes treinen per uur te gaan rijden. En die stoppen uh, volgens mij gewoon Amsterdam, Amsterdam uh, Halfweg... Amsterdam uh, Wouden. Uh, Haarlem, uh, uh, uh, Haarlem uh, Overveen, Zandvoort. Uh, dat is uh, zeg maar de normale dienstregeling. Op het moment dat er zeg maar, opgeschaald wordt naar tien treinen, hè, want we praten niet over twaalf treinen, maar we praten over tien treinen, dan zullen die waarschijnlijk niet stoppen allemaal in Overveen. Maar dat is nog iets wat, we, zeg maar, wat nog even uitgezocht moet worden van wat technisch wel kan en wat technisch niet kan. En dat is nog onderwerp van discussie. Hartelijk dank voor deze bijdrage. Meneer Bernitsen, dank u wel voorzitter. Agenda punt 5. Verhogen bestedingsprofond en beschikbare stellen van extra middelen stadslening. Ik nodig hier vooruit de wethouder Bluis. En ik dank ook hierbij de ambtelijke ondersteuning. Hartelijk dank, meneer Bluis. Ik zal het even inleiden. Als gevolg van nieuwbouw in de gemeente Zandvoort, hoe verheugend is dat, is het aantal aanvragen voor de statuslening door jonge huishoudens gestegen. Om de continuïteit van het fonds.